Bommel, hoorspelserie naar de verhalen van Martin Toonder in de bewerking van Peter Tenuil. Vandaag vertelt Jet van Bokstel Het Mengeldier, deel 1. Het schrijven van memoires valt niet mee, want daarvoor moet men niet alleen weten hoe men werd tot wat men is, men moet ook de zieleroerselen kennen die diep binnenin borrelen. De nu volgende geschiedenis, getiteld Het Mengeldier, maakt dat duidelijk. lang geleden gierde er een novemberstorm over het land die de laatste bladeren van de bomen rukte de wind bulderde in de schoorsteen van het oude slot bommelstein en de regen kletterde tegen de ramen maar binnen was het warm en gezellig heer Olly zat te midden van een zee van papieren met een ernstige uitdrukking op zijn gelaat te werken hij achter de tijd gekomen om zijn memoires te schrijven. En daartoe had hij alle documenten... die op zijn veelbewogen leven betrekking hadden... om zich heen verzameld. Maar na het vastleggen van de titel... Belevenissen rondom een bommel... wist hij niet goed hoe verder te gaan. Dat is moeilijk... Ik heb zoveel voorvallen, anekdotes en overpijnzingen opgeschreven... dat ik er geen weg in weet. Dat komt omdat er geen lijn in zit met uw welnemen. Het is een rommel, als ik zo vrij mag zijn. R een rommel? De vruchten van een lang en diep denkleven. Een rommel? Het zijn mengelingen, Joost. Alle randen, mooie en rijpe invallen van een heer van stand... Een bont, gemengeld leven, als je begrijpt wat ik bedoel. Als jij er nu even een beetje orde in brengt... Mogen vrede en orde uw deel zijn. Wilt u misschien een almanak kopen? Een almanak? Ach nee, het jaar is bijna om. Wat heb ik aan een oude almanak? Als het nu een nieuwe was... Goed, goed. Dan niet... Ik geef toe dat de oude wat rommelig is. Er zit geen lijn in. Eén ogenblik nog. Uh, voelt u iets voor een fraaie dophoed? Uh, uh, een witte? Een heel modieus laagmodel. Ik heb het in alle maten. Hij kan hier van pas komen. Dat voel ik. Hmm. Een witte dophoed? Joost! Wat kost die? Joost, wat blijft je toch? Ik zit daar maar alleen met mijn herinneringen. Hoe kan ik nu vooruit wanneer jij ze niet ordent? Denk toch niet altijd zo aan jezelf? Ik kom, heer Olivier. U mag die hoed gratis proberen totdat ik met de nieuwe almanak kom. En dan praten we wel over de prijs. Wat betekent dat? Wat deed je zo lang aan de deur? Ik heb een hoed gekocht met uw welnemen. Een witte. Dat is zeer modieus, zei de koopman. En de betalingsvoorwaarden zijn heel gemakkelijk. Ik mag hem gratis... Vroeg. Bespaar me de bijzonderheden. Je moest je schamen, Joost. Een hoed kopen terwijl we met zulk belangrijk werk bezig zijn. Ik zit daar maar eenzaam met mijn memoires te worstelen... terwijl jij je overgeeft aan vatterigheid. Een witte dophoed. Bah! Excuseer, heer Olivier. Er geen woord meer hierover. We gaan weer aan het werk. En onthoud vooral dat leveranciers aan de achterdeur thuishoren. Tot uw dienst, heer Olivier. Als het soms weer een leverancier is, zeg hem dan dat hij aan de achterdeur moet zijn. En leg hem uit dat het geen tijd is om een heer in zijn diepe gedachtenloop te storen. Men denkt zeker dat ik niets anders te doen heb. Trouwens, een ordentelijk iemand zit in dit weer bij de kachel. Te herinneren. Zo, makker. Ik kom hier een beetje schuilen vannacht. Mijn tentje is weggeleid. En die storm blaast de fijne trillingen uit mijn... Uh, het spijt uh, me. Dinges. Leveranciers horen aan de achterdeur, zegt heer Olivier. We hebben trouwens geen tijd voor kunstenmakers. Wij ordenen onze memoires met uw welnemen. nemen. Wie was dat, Joost? De heer Tijn, die onderdak voor de nacht vroeg. Terpentijn, de schilder? Ik heb hem duidelijk de waarheid gezegd als u mij toestaat. Dat heen en weer gedraaf is zeer afmattend en het uitzoeken van uw papier is al moeilijk genoeg. Juist. Maar je moet niet denken dat jij het het moeilijkst hebt. Die bel rinkelt steeds door de bonte mengeling van mijn levensloop heen, als je begrijpt wat ik bedoel. Haal even de encyclopedie Joost. Een paar dingen zijn me daardoor ontschoten. Jawel, heer Olivier. Welk deel wilt u hebben? Oh, dat geeft niet. Geef ze allemaal maar. Ja, ja. Oh. Zo, Makker, ben je een vleesje? Nee, ik draag enkele boekwerken naar heer Olivier. Wat is er van uw dienst? Ik kom hier een beetje schuilen voor de storm, dat weet je toch? Zo, mijn schilderscherij en mijn sandalen. Kom aan, waar zit dat bolle vleeslichaam? Woont je in de keuken tegenwoordig? Nee, hè, niet? Waarom moet ik dan aan de achterdeur komen? En wat doe je hier dan met dat drukwerk? Joost, Joost, waar zit je toch? Hoe kan ik nu opschieten met mijn memoires wanneer jij met de gegevens door het huis dwaalt? Moet ik dan alles alleen doen? Heb je dan geen... Zo, makker. Wat, wat, wat betekent dit? Ik kom hier een poosje logeren. De wind heeft mijn tentje weggeblazen. En die regen is slecht voor de vibratie van mijn geraam. Maar, maar dat gaat zomaar niet. Ik, ik... Oh, ho. Jouw soort denkt altijd meteen aan zaken doen. Nou, ik wil jouw vette hap en je onderdak niet voor niks hebben, makker. Ik schilder je een fijn trillend portretje in ruil voor je burgermansgemakken. Hmm. Een portret. Oh, goed? Afgesproken. Joost, Joost, waar zit je toch? Wat doe je toch steeds met die encyclopedie? Excuseer hier, Olivier. Ik ben doende om. Ja, goed, goed, goed, goed. Maak even een bed voor heer Tijn in orde, Joost. Ja, doe dat. Vers verstro, graag. Dat geeft wat stuwing. En breng dan ook een bord augurken met wat suiker. Ik heb vanavond nog niet gegeten. Oh, en breng mijn papieren maar op. Daar komt vanavond toch niets meer van werken. En bovendien hebben mijn herinneringen me uh, Tot uw dienst, meneer Olivier. Kom, laten we nu niet zo treuzelen. Het logeerbed moet toch worden opgemaakt. En ik wil nu eigenlijk naar bed. Morgen moeten we weer fris zijn. Want dan gaat heer Tijn een portret voor mij schilderen. Ja, wel, uh, uh, ik... Uh, Hij zet je als een klopje niet uh, toch eens weg. Uh, uh, uh, uh, uh, excuseer. Oh, excuseer. Cool. Kan dat niet wat zachter? Sommige boeken hebben een ziel, Dat is erg. Men kan tegenwoordig niets aan zijn personeel overlachten. Eigenlijk zou men alles zelf moeten doen. Maar wanneer men bezig is met het schrijven van zijn memoires. heeft men daar geen tijd voor. U weet hoe dat gaat. Nee, dat weet ik niet. Ah. Ik heb die dingen in mijn schedel. En ik zou wel gek zijn om ze op te schrijven. Je moet wel een erg bolle. Uh, dinges. Ze zijn om zoiets te doen. Ik ben geen dingers. Ik schrijf mijn belevenissen op omdat ze leerzaam zijn voor jonge lieden. En voor de geschiedenis natuurlijk. Kom, ik ga slapen. Dan ruim jij wel even op, Joost. Wel rusten. morgen het ontbijt klaarmaakte, was zijn stemming nogal lodderig... want het was de vorige avond toch nog laat geworden. Mismoedig droeg hij dan ook de ontbijtpap naar het studeervertrek. Maar zijn vervallen gelaat klaarde op toen hij daar op een kast... de mooie witte dophoed zag liggen die hij van de maskramen gekocht had. Inderdaad, een vlot model... Als ik zo vrij mag zijn. Ik vraag me af. of ik hem geheel recht of een tikkeltje scheef zal dragen. Dat staat vlugger. Maar in mijn positie. Mis... Wat doe je daar, Joost? Wat pankeert je om met een hoed op door het huis te lopen? Een witte top nog wel. Je moest je schamen. Excuseer, heer Olivier. Er zijn betere dingen te doen dan voor de spiegel te staan. Haal liever mijn naslagwerk en mijn aantekeningen. We gaan meteen weer aan de slag. Ik hou hem toch nog even op. Een ogenblikje, ik kan maar één... Een... Ik kan maar één ding tegelijk doen. Waarom doe je niet open, Joost? Door dat gebel kan ik niet werken. Schiet toch op. Goedemorgen. Ik moest toevallig in de buurt zijn en ik dacht... kom, laat ik eens horen of meneer Joost toch iets nodig heeft. Ik heb net overheerlijke spritskoek aangekregen. Niks spritskoek. Hier wordt gewerkt. En bovendien moeten leveranciers aan de achterdeur bellen. De volgende keer dan maar. Onthoud het, Joost. Leveranciers horen aan de achterdeur. En je moet voorzichtiger zijn met mijn naslagwerken. Mijn herinneringen worden een ordeloze troep op die manier. Zeer juist, heer Olivier. En zet die hoed af. Ik wil dat ding niet meer zien. Berg het liever op. Oh, wat heeft een heer toch veel in het hoofd. De huishouding besturen, memoires schrijven, geschilderd worden. Maar kom aan, ik zal nu eerst even mijn havermout opeten, anders wordt die koud. Hallo, makker. Mijn pap zeveren niet over die brei. Je ligt me zwaar op het geraamte en ik heb moeite met de trilling van de okers. Ga daar staan, dan zal ik je vibratie even... Uh, ...dinges. Is het zo goed? Ik bedoel, is de lichtval gunstig voor mijn karaktertrekken? Als u begrijpt wat ik bedoel. Het is mooi, makker. Je lichtval is altijd goed... ...want ik ben niet van plan om karaktertrekken op je kop te zetten. Ge geen trekken? Oh, maar uh, ik bedoel... Ik weet dat wij bommels weinig last van rimpels en zo hebben... maar men heeft als heerzijnde toch wel een soort trekken. Trekken wel, maar geen karakter. Ik gooi alleen maar je trilling op dit doekje, je Oogjes zijn goed en wel... maar oogjes zonder vibratie zijn alleen maar glazen knikkers. En ik schilder geen knikkers. Ik leg jou vast... De bolle massa van je bevleesde... Uh, oh. ...dinges. Ja, juist. Ja. Wat, wat bedoelt u eigenlijk met glazen knikkers? En, en wat is er met mijn bevleesde... Uh, ...dinges? Zoiets zegt men toch niet... ...tot lieden van mijn stand? Hier, dit bedoel ik. Het beste portret dat er ooit van jou... ...op een spiraampje gezeten heeft een vermiljoen tussen veeltonige okers op verstarde sepia. Goed, hè? D dit, dit is mijn portret. Die rare bakbal. Heb ik u hiervoor gastvrij onthaald? Heb ik u hiervoor mijn ontbijtpap uit de mond gespaard? Waar is die vieren blik van een bommel, als u begrijpt wat ik bedoel? Die is er niet. En wat er nu is, kan ik niet maken. Nou, maar dit neem ik niet... Dit is een schandelijk bedrog. We hadden afgesproken dat u een goed schilderij zou maken in ruil voor onderdak. En wat ik krijg is knoeiwerk. Jammer. Ik hoopte dat je het mooi zou vinden... want dan was er een kans geweest op een beetje vibratie in je... Uh, uh, dinges. Maar nu je het zo opvat, zal ik het stukje veranderen. Zeg. Zeg maar wat ik ervan maken moet, makker. Oh, maak dan maar een aanzicht van slot Bonnelstein... Het portret van een heer is niet ieders werk... maar zo'n fraai oud kasteel kan zelfs een kind tekenen. Een aanzicht van Bommelstein. Ja. Mm. Dat is makkelijk. Zoals de bewoner trilt, trilt het huis. Het is te doen, want er hoeft niet veel aan te veranderen. Een schilderij van Bommelstein kan ook heel mooi zijn. De rijke kleur van oude muren, de gastvrije poorten geopend. Een vrolijk beweeg van komende en gaande bezoekers. Ja, dat zou mijn goede vader zeker hebben goedgekeurd. Hier, hier is je Bolleburgt, makker. Is, is dat bommelstein? Zoals je ziet. Misschien vind je de chromaat wat faal, maar dat ligt aan de vibratie. Ach, wat gromaat. Er zitten niet eens ramen in. Dat komt omdat je nooit naar buiten kijkt. Je kijkt alleen maar naar binnen. Waar is mijn mooie poort? De grote, hoge ingangspoort waar de gasten in en uitlopen. Die is er niet. Die doet geen dienst. De leveranciers komen bij jou alleen maar aan de achterdeur. Maar mijn gasten, mijn heerclubje en de lieden van de betere standen. Die spelen geen rol. Het gaat om de leveranciers, makker. En ik zet alleen maar dingen op het doek die erop aankomen. Vier muren waar tussen je memoires kunt schrijven... wat torenwerk voor de pronk en een achterdeur. Het is knoeiwerk. Dit lijkt meer op een gevangenis dan op het slot van een heer. Jij zegt het. Zo is het, makker. Een gevangenis. Maar dat kan ik niet helpen. Dat komt door de trilling in je voze... Uh, ...dinges. Dit neem ik niet. Ik heb mijn levensloop voor u onderbroken... ...en ik heb u onderdak en pap gegeven. En wat krijg ik daarvoor terug? Nou, wat krijg je terug? Een, een lelijk plaatje van Bobbelstein. Misselijk is het. Een belediging voor iemand van mijn stand. Zo, het spijt me voor jou, makker. Ik verander niks aan het doekje totdat je inziet dat het de waarheid is. Nooit. Ik wil je niet meer zien. Ga weg. Ik ga al. En ik kom niet terug voordat je je vleesmassa een beetje laat vibreren. En als je inziet dat ik een meesterwerk voor je heb geschilderd... kom ik misschien wel weer eens langs. Nooit. <lacht> He hebt u gebeld, de heer Olivier? Ja, berg dit misselijke plaatje op Joost... Ik wil het niet meer zien. Zeer juist. Maar waar moet ik deze boeken laten? Uh, zet ze ergens neer. Ik heb nu geen zin in boeken. Mijn gedachten vibreren te onrustig, als je begrijpt wat ik bedoel. Berg, dat ding toch weg, Joost. Waar wacht je op? Ik wacht niet. Ik werk met uw goedvinden. Dit alles wordt me te veel. Dat wij onze memoires schrijven is nog... Tot daar aan toe. Maar al dit loopwerk houd ik niet vol. Ik draaf heen en weer met naslagwerk. Ik moet de leveranciers te woord staan. En daartussendoor ook nog schilderstukjes opruimen in een kelder vol herinneringen. Speelgoed waarmee hier Olivier als kleuter gespeeld heeft. Kayé's uit zijn schooltijd. Rolf Gaal! Dit is de laatste druppel als ik zo vrij mag zijn. Dit houd ik niet vol. Ik ben heel bont en blauw gebukt, wanneer ik zo vrij mag zijn. Ik moet een weinig op mezelf passen. Je weet het dus, makker. Je ziet me niet meer. Tot je mijn me meesterwerk begrijpt. En intussen voorspel ik je een rare tijd. Laat die meneer uit, Joost! Oh. Excuseer, heer Olivier. Ik voel me thans verplicht mijn ontslag te nemen. Ik kan niet meer. Hoe moet dat nu? Iedereen loopt weg en laat mij alleen. Hoe moet het u verder met mijn memoires? Uw memoires zitten mij tot de boerderknoop, als u mij toestaat. Het is een bende en in zo'n troep kan ik niet werken. Maar, maar, maar, maar Joost, dat kun je toch niet menen? Zo grof kun je toch niet zijn? Jawel, heer Olivier. De maat is vol en dan slaan de remmen los... Daarom is het beter dat ik ga als ik zo vrij mag zijn. Goedendag. Goed dan. Een bommel weet zich ook te redden als de wereld zich tegen hem keert. Ik ga een weinig in de tuin werken om mijn gedachten te ordenen. En daarna begin ik met frisse moed weer aan mijn herinneringen. Dit net heeft Joost vroeger bloemkolen gekweekt. En aangezien deze zich moeilijk laten verdrijven... moet het voortdurend geniet worden om de gisanten een kans te geven. Genoeg geschoffeld, volgende keer verder. Het werk heeft mijn bloed sneller doen stromen... en er is menige gedachten bij mij opgekomen die ik in mijn boek verwerken kan... Wat al herinneringen waar men als eenzaam heer op drijven kan, in de stormen des levens, als iemand begrijpt wat ik bedoel. Huh? Bommelstein? geheel veranderd, geen poort, geen vensters, o, een kale muur, D dit, dit is terpentijnschilderij. Oh, hoe vreselijk. W wat is er nu aan de hand? Als de gevel er zo uitziet, hoe, hoe, hoe zal het dan van binnen zijn? Hoe, hoe komt de achterdeur aan de voorkant? Of, of, of is dit de achterkant? Maar als dit de achterkant is, waar is dan de voorkant gebleven? Oh, ik, ik droom zeker, dit, dit kan niet waar zijn. Maar het gaat misschien wel over als ik even rustig blijf staan. Het ging niet over. Toen hij de ogen weer opende, stond hij nog steeds voor het achterdeurtje in de kale muur. In, in, in plaats van de ruime hal, een nauwe, eindeloze gang. D dit komt er nu van. Zulke dingen gebeuren wanneer men zijn portret laat schilderen door iemand als Terpentijn. Ach, ik hoop dat dit een les is voor alle jonge luisteraars. Vertrouw nooit een vibrerende kunstenaar. Maar voor mij is het wel. Da daar ligt de witte dophoed van Joost. Maar het is geen dophoed. Het is een, een, een, een beest. Oh, mij wordt ook niets bespaard. Mijn huis is Bommelstein niet meer en de hoed van Joost is een eng beest. Dit is vreselijk. Geen beest, een dier. <hulling> een mengeldier om nauwkeurig te zijn. Een wat? Een mengeldier? Wat is dat? Een verzamelaar! Ik roer alles door elkaar! En nu houd ik me bezig met het mengelen van uw gedachtenleven en uw herinneringen onderin de kelder. U weet wel de roemel die daar ligt. Oh, maar dat deed Joost toch? Ik bedoel, ik hoor natuurlijk zelf mijn gedachten, maar Joost hield mij wel eens toen hij er nog was. Als u begrijpt wat ik bedoel, ik heb nooit gemerkt dat zo'n goed meewerkte. Ik begin ook nog maar pas. Ah. Ik ben met die almanakkenmaskramen meegekomen. Zodoende. Oh, zodoende. Dan sta ik dus niet helemaal alleen. Als u zich bezighoudt met mijn herinneringen, kunt u me mooi helpen met mijn memoires. Natuurlijk, daar ben ik immers voor. Ah. Kom. Ja. Waar wachten we op? Ja, maar alles is weg. Ik weet niet hoe dat zo gekomen is, maar ik vermoed dat de schilder Tijner de hand in heeft. Ja, dat gaat zo. Wanneer men ernstig mengelen wil, moet men zich niet met kunst inlaten. Ja, maar nu is het te laat. Mijn papieren zijn weg, mijn boeken, mijn aantekeningen en zelfs mijn herinneringen zijn weg. Een kale gang is alles wat mij overblijft. Geen nood. Ik weet de weg. Dat is mijn taak. Volg mij over de gouden drempel, Bolly B. Dan zal ik je naar je papieren brengen. Mijn naam is Bommel. Olivier B. Bommel. Ik ben een heer van stand. En dat maakt het voor mij moeilijk om me in de verandering van mijn slot te schikken. Het is heel bitter. Het leven geeft... Het leven neemt. Ja. Het is een bonte verzameling. Dat maakt het juist zo interessant. Kijk, nu moeten we hier ergens naar boven. Je ja. moet wel even uitkijken, Bollybee, ja. want als men naar boven wil, moet men oppassen voor valuken. Oh. Het oude bommelstein was wel erg veranderd. Niet alleen dat er nu nauwe gangetjes liepen waar vroeger ruime zalen waren geweest. Maar ook het valluik waar heer Bommel doorzakte was hem onbekend. Hij viel en viel en de bodem was niet te zien. Zodat hij vreesde dat dit een bodemloze put was. Nu wilde het geval dat Tompoes juist langs het slot kwam wandelen. Kom ik zou hier Olly best eens een bezoek kunnen brengen. Het is alweer een tijd geleden dat ik hem gezien heb. En Grootgut zegt dat hij gisteren zo zenuwachtig deed. Misschien kan ik hem ergens mee helpen. Hé, hey. er heeft iemand in de tuin gewerkt. Maar die iemand is ineens weggelopen. En de voordeur van Bommelstein staat ook open. Er zal toch niets gebeurd zijn? Hmm, alles ziet eruit zoals altijd. Het enige vreemde is de doodse stilte. Zelfs het potten- en pannengerammel van Joost is niet te horen. Hier is iets niet in orde. Er is iets vreemds aan de hand. Hier hangt iets in de lucht. De kelder. Heer Olly, hebt u zich pijn gedaan? Ik, ik, ik, ik ga dood, ik ben gevallen. Door een valluik, dit overleef ik niet. Zo erg is het niet... U hebt natuurlijk het evenwicht verloren tussen de bende die hier ligt. Het moet hier nodig eens worden opgeruimd. Bende? Dit zijn oude herinneringen, jonge vriend. Die ruimt men niet op. Dit is allemaal mengelwerk in behandeling. Wat is dit? Mengelwerk in behandeling. Ik was er juist naar aan het zoeken toen het mengeldier me in een val lokte. Kom, die, die, die val heeft u een beetje in de war gemaakt. Laten we naar boven gaan. Dan zal ja. ik een ijsblaas voor u klaarmaken en dan gaat u lekker onder de wol. Wat wol? Vertel me liever hoe ik hier kom. Uh, Waar is dat mengeldier? <laughs> er is geen mengeldier. U bent in de kelder gevallen tussen de rommel. Heel gewoon. Gewoon? Er is hier niets gewoon. Mijn slot is veranderd. Mijn herinneringen zijn weg. Ik ben toch een val gevallen En jij zegt dat alles gewoon is. Hoe vreselijk is dit alles. Wees niet toch rustig. <laughs> ja. U bent waarschijnlijk op uw achterhoofd gevallen. en Nu ziet u alles een beetje vreemd. U moet rust houden, heer Olly. Rust? Ja. Ik moet aan het werk. Ik ben bezig met het schrijven van mijn memoires. En daarom zoek ik mijn aantekeningen bij elkaar om ze te schiften. In afgekeurd werk en mengelwerk in behandeling. Het enige mengelwerk dat er is, zijn uw hersenen. En een mengeldier ken ik niet. Ken jij het mengeldier niet? Nee. Nu, daar ligt het. Het is erger met hem dan ik dacht. Daar moet een dokter bij komen. Daar, in het vuilnisvat. Daar hoor je thuis. Ik wil hier geen bengeldier hebben. Dat is geen dier, heer Olly. Dat is een hoed. Van Joost, denk ik. Want die houdt van kaasbolletjes. Je praat dat je verstand hebt. Dat ding verandert in een beest. Van heer Bommelstein verandert. En dan laat het bij in een valluik vallen. Alles is toch prettig en gewoon. Ja. Er zijn hier geen valluiken. En Bommelstein oh. verandert niet. U verbeeldt zich dat maar. Oh. Alles komt van Joost. Die heeft mijn papieren opgeborgen en toen heeft hij ontslag genomen. Nu kan ik mijn herinneringen niet meer vinden. Is Joost weg? Hm, dat is vervelend. Maar ik wil u wel helpen, hoor. Ik, uh... hm. Een lege verftube naast een augurk. Dat kan alleen maar Terpentijn geweest zijn. En wanneer die hier geweest is, kan men van alles verwachten. Ga weg met die vieze augurk. Hebt u bezoek van Terpentijn gehad? ja. Ja. Hij heeft een schilderij van Bommelstein gemaakt en dat is de schuld van alles. Ik wil niets meer over die knoeier horen, die eh uh, uh, dinges. Waar is dat schilderij? In de kelder. Maar je hoort toch dat ik er niets meer over wil horen. En wat was dat voor een uh, schilderij? Mag ik het eens zien? Nee, hoor je niet wat ik zei? Ja. Ik wil er... Je wilt er niets meer van horen, maar dat is dom. U weet toch dat de schilderijen van Terpentijn eigenaardig zijn? Ze kunnen een heel rare uitwerking hebben. Hou op! Zie je niet dat ik aan het einde van mijn krachten ben? Ja. Breng die augurk naar de zuurkast en ga weg! Laat mij met mijn smacht alleen! Oh, hij is overspannen. Tegen mij wilde hij niet praten, maar Terpentijn weet er meer van. Dus die ga ik zoeken. Dat is de enige manier, lijkt me. Oh, misschien had ik hem niet moeten laten gaan. Er gebeuren te veel vreemde dingen wanneer mijn een... Kom zo eens. Uh, Kom aan. Ik ga wat wieden. Er staat nog heel wat opgeschoten bloemkool. En bovendien moet ik nodig een beetje tot rust komen. Mijn gedachten lopen me uit de hand. Olly, jongen, zei mijn goede vader altijd... er is niet zo goed als eerlijke handarbeid wanneer je zorgen hebt. En daar houd ik mee aan. Terpentijn... Eindelijk, u moet me helpen. Help, hè. geen tijd maken. Ja. Ik ben bezig om de dinges van die boom uit zijn wortelvezels omhoog te trekken. Het gaat over iets belangrijks. Heer Bommel is er slecht aan toe. Hij praat wartaal over een mengeldier en over een bodemloze put... en over het veranderen van Bommelstein. Zo, en... ja, dat is niet zo mooi. Nee. Maar ik was er al bang voor. Hm? Daarom heb ik hem een stukje met een grove kwast gefibreerd, huh? Met een trillende achterdeur in de grof stoffelijke gevel. Um... Hij snapte het niet, maar dat komt wel. Ja. ja, dat komt wel. En dat mengeldier dan? Hebt u dat ook geschilderd? Nee, nee een mengeldier... Dat ken ik niet. Oh. Dat moet ergens anders vandaan gekomen zijn. Ja, maar... Ze waren met schrijfwerk bezig en daar sluipt al gauw een mengeldier in. Maar het is gevaarlijk. Er moet iets worden gedaan, anders loopt het niet goed af. Ja, de kans bestaat dat dit niet goed afloopt. Nou... Maar ik kan er niets aan doen zolang hij die achterdeur niet mooi vindt. Nou. En daar kan ik hem niet mee helpen, want aanpraten is mijn vak niet. Nou. Ik kan er nu om lachen. Wat een onzin. En hoe kwam ik op het idee dat Bommelstein van vorm zou kunnen veranderen? Ik moet... Dit neem ik niet. Nu begint het weer opnieuw. Weer dat kale bouwwerk met dat achterdeurtje. Maar nu weet ik wat me te doen staat. Ik ga de politie opbellen. Wat? Goedemiddag, Bollie. We kunnen meteen aan het werk gaan. Ik heb al een boule varia voor je gemengd. Schei Ik neem het niet langer dat mijn huis steeds veranderd wordt. Niet? Maar alles verandert toch steeds? De dingen komen en gaan. En dat maakt het leven juist zo interessant. Ik ben het slachtoffer van afschuwelijk toverwerk. Je bestaat niet eens. Je bent alleen maar de lelijke witte dophoed van Joost. Die ik een uur geleden in de vuilnisbak heb gegooid. Dat was een uur geleden. Maar nu ben ik anders. Kijk eens wat ik hier voor je gevonden heb. De pop waar je vroeger mee speelde. Olly, jongen, zei je vader altijd. Ja. Je bent te oud voor poppen. Ja. Maar daar stoorde jij je niet aan, weet je nog wel? Ach ja, die oude tijd. Die was toch wel mooi. Zonder zorgen en zo. Daar wilde ik je hebben. Oh. Het leven is een bonte mengeling, Bollybee. Oh. Het is heel gewoon dat je interieur een beetje verandert. Een pop. En nu is het een herinnering. Oh, waar is mijn studeerkamer? Waar zijn de memoires die Joost heeft opgeborgen? Daarvoor moeten we boven zijn. Hij heeft die dingen in de toren gelegd. Op dat ogenblik was Joost op weg naar zijn tante, die in een naburig dorp woonde. Het was warm. En toen hij zijn woed afnam, omdat hij begon te drukken. Kijk die verbaasd op. Hé, een zwarte dop. En dat terwijl ik een mooie witte bezit. Hoe kon ik die niet vergeten? Het gaat toch niet aan om die in de kelder achter te laten. Nee, ik ga hem halen. Als ik zo vrij mag zijn. Ik heb hem trouwens nog niet eens betaald. Waar gaan we eigenlijk heen? Ik, ik ken deze trap helemaal niet. En het is niet prettig om in je eigen huis een onbekende trap op te gaan, hoor. Je kunt zeggen wat je wilt, maar het is heel vreselijk om in een veranderlijk huis te wonen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Nee, dat begrijp ik niet. Oh. Juist voor een heer van uw stand is verandering heel gekleed. Oh. En we zijn nu op weg naar uw papieren en uw aantekeningen ja. die boven in de Ivoren toren liggen. Die ivoren toren, die is er niet. Hoewel? Uh, uh, eigenlijk, uh, oh, niet iedereen heeft een ivoren toren. Misschien zit er toch nog wel iets goeds in al dat veranderen. Ja. Ja. Uh, <laughs> uh, uh, uh, uh, uh, uh. Die kast liggende papieren. Aan de slag. Oef. Hoe kwam Joost er nou bij om mijn aantekeningen zo hoog en zo vreemd op te bergen? En wat is dat voor een prachtige kast? Dat is een mengelkast. Oef. Mooi van buiten en wanorde van binnen. Oef. Maak hem open dan kunnen we aan het werk gaan. Oef. Ja, ja, zo gaat dat. Wanneer men zijn herinneringen te mooi op laat sluiten... valt het niet mee om ze vrij te maken. En toch moeten ze de vrije loop hebben. Vooruit, Bollywing. Je moet sterk zijn. Oef. Oef. Oef. Oh. Oh. Oh. Help. Ik verdrik. Help. Het is te veel. Daar was ik al bang voor. Oh. Het loopt mis. Oh, wat, wat gebeurt er? Wat, wat, wat loopt er mis? Je wordt meegesleept door je herinneringen. Oh. Het zijn er veel meer dan je dacht. Oh. Nu is eenmaal de vrije loop. Oh. Ah. Hey, Hé, de voordeur staat open. Heer Olivier is zeker even een boodschap gaan doen. Maar hij zal mij zeker excuseren wanneer ik zo vrij ben om mijn witte dophoed te halen. Heel betreurenswaardig. Er schijnt een buis gesprongen te zijn. Nu bleek dat Joost ondanks zijn zwakheden uit het goede hout gesneden is. Natuurlijk die roestige leiding in de verwaarloosde torenkamer waarvoor ik Oriel zo dikwijls gewaarschuwd heb. Maar hij wilde nooit luisteren. Hij had vlug zijn witte hoed kunnen opzoeken om daarna het verwaterde slot weer snel te verlaten, zonder dat iemand het geweten had. Maar daar dacht de trouwe bediende niet over. Met twee treden tegelijk beklom hij de bruisende trappen zodat hij voor de deur van de torenkamer stond. Heer Olivier, Joost, hebt u die oude waterleidingbaars kapot getrokken? Het was, het was een kast. Een kast vol papieren. En nu is het een buis vol water. Ach, een... Het wordt me te veel. Ik heb vaak genoeg gewaarschuwd met die promissie. Die buis was oud en verroest. En u hebt hem stuk getrokken, als u mij toestaat. Nee, maar. Daar drijft mijn witte dophoed. Oh, oh. Hij greep zo wild naar het dobberende hoofddeksel. dat hij over de drempel struikelde en vol overviel, en daardoor Goedt hij in een waterval de trappen af. Joost, Joost... Help me, dokken. De hielen van de bedienden verdwenen trappelend naar beneden... zodat heer Bobbel hulpeloos achter hem aanspoelde... totdat de stroom tenslotte de kelder bereikte. Joost schoot daar met het hoofd vooruit... tussen allerlei speelgoed dat op drift geraakt was... en heer Olly volgde hem ruggelings. Oh. Dit is de laatste druppel. Joost, wat, wat. Wat doe je toch? Zie je dan niet dat mijn leidersbeker overloopt? Helaas, hij is er niet. Wat is er niet? Mijn mooie nieuwe witte dop. Het enige nieuwe wat ik terugvind. is dit kunstwerk van heer Tijn, met uw welnemen. Je bent dus helemaal niet teruggekomen om mij te helpen in mijn nood. Ga weg. Je bent ontslagen. Excuseer. Jij kwam terug om je misdadige witte mengelhoed te halen. En niet alleen dat, maar nu ga je me nog sarren met dit kladwerk ook. Heer Olly, uh, Terpentijn wil niet komen. Dat is maar goed ook. Als hij hier kwam, zou ik hem dat lach over de oren trekken. Hij komt pas wanneer u inziet dat zijn schilderij mooi is. Pas dan... Mooi vindt hij nooit... Door hem ben ik achterstevoren geraakt, als je begrijpt wat ik bedoel. Hoe kan ik zo'n toestand ooit mooi vinden? Oh, wees toch wijzer, heer Bommel. U maakt alles steeds maar erger. Ben jij een vriend? Ga maar weg, hoor. Ja. Laat iedereen maar weggaan. Ik zal het wel weer alleen opklappen. Laten we maar weggaan, Joost. We maken het alleen maar erger. Inderdaad. Maar toch twijfel ik, heer, Is het juist dat we heer Olivier in deze toestand alleen laten... Het feit dat hij mijn witte dop een mengelhoed noemt, stemt me ongerust. Hij lijkt me niet geheel goed bij het hoofd, als ik zo vrij mag zijn. Ik ga nog eens met Terpentijn praten. Hmm. Het geeft niet waarover, als ik hem maar hier kan krijgen. Een hoed en een klatschilderij. Daarvoor komen ze. En ik? Ik sta daar alleen voor. Met koude voeten. Ach, mijn waterleiding is immers gebroken. En men laat mij zonder hulp achter. Wat moet ik nu bezinnen? Men heeft als heer recht op een eigen mening, ook al verwateren zijn herinneringen. En een bommel is altijd eenzaam, maar hij klaart het toch. Ik ga gewoon de hoofdkraan dichtdraaien en dan bel ik een erop. Heel normaal. Weer die kale muur met dat achterdeurtje. Nu even flink zijn. Het inwendige van mijn huis is in een onderaards meer veranderd. Dat zich naar alle kanten uitstrekt. De hoofdgraan. Hoe kan ik... Ahoy, kom aan boord. Dan gaan we aan het werk. Het is nu gemakkelijk, want wanneer alles water is, is alles gemengd. Jij, jij, jij bent de schuld van alles. Pfiff, maar nu is het uit. Wat is uit? Uh. Iets is toch nooit uit? Huh? Vandaag is je binnenhuis in het meer... Gisteren was het een vuilnishoop en morgen is het misschien met goud gevuld. Maar dan moeten we wel weer verder aan je memoires. Nee, ik wil niet meer. Het is uit. Weg met jou. Hij trok zich op aan de rand van de boot. Maar hij deed het zo wild dat het mengeldier zijn evenwicht verloor en overboord viel. Het klemde zich met moeite aan de zijkant van het bootje vast... Maar heer Bommel duwde het met de roeispan terug. Ga weg. Ik wil je niet meer zien. Met je gemengel. Maar, maar je herinneringen dan? Je hele leven was nu eenmaal een bonte troep. Die nu mooi is opgelost. Je kunt erop drijven. Ik zal je. Wacht eens even, Bollybee. Zo raak je me niet kwijt. Men kan zijn mengeldier niet in zijn memoires verdrinken. Wat, wat, wat, wat, wat, wat doe je nu? Ik probeer je te helpen. Ik help je zoeken naar je herinneringen. En wat doe jij? Jij wilt mij opbrengen. Dat zou je bezuren. Een euh, uh, uh, octopus. La la la la la la la la ik ga je in de regio. je dat je oplost in je enkele <tieden> <tieden> Toch eens horen of meneer Joost geen glutssprits nodig heeft. Het is zo overheerlijk dat ik hem de kans moet geven er een pontje van in te slaan. Maar hola. Wat ligt daar? Een schilderstukje. Olieverf op echt linnen zo te zien. En het is allerliefst van kleur. Wat een zonde om dat buiten te laten liggen. Heel keurig en zo netjes geschilderd. Het is van op de achterdeur van Mondelstein. Hoe krijgt zo'n artiest het voor elkaar? Oh wee. Hier is een ongelukje gebeurd zeker gemarst. En het water stijgt ook nog. Meneer Joost! Meneer Joost! Er loopt iets over. Het gaat me niets aan natuurlijk. Ik bemoei me niet met het leven van mijn klanten. Maar dit is niet gewoon. Ik hoor een borrelend geluid uit de kelder komen. Nu bleek maar eens weer hoe goed het is om zich niet alleen met zijn eigen zaken te bemoeien Want in een hoek van de donkere ruimte spatelden zwakjes de benen van heer Olly over de waterspiegel Houd vol! De kruidenheer Grootgrut liet zich nu van een nieuwe zijde kennen Houd In plaats van de bescheiden middenstander was het plotseling garmt Grootgrut de zwemmer van Baleer, die de keldertrap afkwam. Ik, ik kom. De gewezen kampioen van het Rommeldamse Overdekte... zette koers naar de hoek waar heer Bobbel zich bevond... en begon hem boven water te trekken. Maar het viel niet mee. Heer Olly scheen ergens in verward te zijn geraakt. En tegen de tijd dat de brave winkelier hem losgemaakt had... was hij geheel slap. Kunstmatig ademhalen? Oh, maar meneer Joost toch zijn. Het gaat toch niet aan om de huishouding zo in de steek te laten, het gaat niet aan. Het is goed en wel om van tijd tot tijd dus ontslag te nemen. Dat houdt de goede sfeer erin, als men mij wel neemt, maar deze keer is het tijdstip verkeerd gekozen. Heer Olivier is geheel overspannen en daarom zal ik mij over mijn trots heen zetten en me de wijs tonen, wanneer ik zo vrij mag zijn. In ieder geval zal ik een maaltijd voor hem bereiden. Maar er is geen voedsel in huis, omdat ik geen boodschappen gedaan had. Ach, tussen de grisanten staat vast nog wel een, een eenvoudige bloemkoolschotel. Die moet voor vandaag voldoende zijn. Blup. Gelukkig, u bent weer bij. Dat was maar wat, hoor. U was zeker. Pas op, het mengeldier. Kom, kom, er is niks aan de hand, hoor. U bent een beetje in het water gevallen. Maar gelukkig kwam ik net langs met een aanbieding Grutsprits. Iets bijzonders, werkelijk. En toen kon ik u even helpen. Ja. Het was niet gemakkelijk, dat niet. Maar ik was vroeger een bekend zwemmer, al zeg ik het zelf. Oh. En zodoende kon ik de hoofdkraan sluiten. Maar, maar, maar het, het mengeldier? Uh. Heb ik niet gezien. Trouwens, als ik het wel gezien had, zou ik het niet herkend hebben. Wij uh. middenstanders hebben geen tijd voor dierkunde. Dat doet aan iets anders denken. Ik trof dit op uw grasveld aan. Huh? Een mooi stukje. Huh? Eenvoudig en heel rustig. Weet u wat ik zo aardig vind? Dat de deur voor leveranciers erop staat. Dat is toch maar de voornaamste ingang. Ja. Niet waar? Heel fris gevonden. Heer Olly ziet het huis in. Hij vindt je schilderij erg mooi. werkelijk. En hij begrijpt dat de achterdeur belangrijker is dan de woos trillende dinges. Nou, vooruit dan jongske. Ik ga met je mee naar dat bolle vleeslichaam. Ja. Maar hoe dichterbij ze kwamen, hoe minder tongpoes zich op zijn gemak voelde. Hmm. Een onwaarheid is een lelijk ding, ook als je het een lis noemt. En het is natuurlijk een vraag wat de schilder doet als hij merkt dat heer Bommel nog steeds dezelfde mening heeft. Hmm. <tied> de kleur is aardig. Die Sokia-toetjes doen het goed in de eper, als u begrijpt wat ik bedoel. Maar het mooiste is toch de diepe bedoeling die erachter schuilt. Zo'n achterdeur is belangrijk, want daar ja. komt van alles ongemerkt naar binnen. Zeker. Ik heb een aardige aanbieding Grutsprits. Als u die eens wilt proeven. Als u het zo inziet, zal ik het stukje asserveren. Dat hoeft anders niet, hoor. Het is werkelijk wel mooi zoals het is. Alleen het water en de verbouwingen binnen... en dat ellendige mengeldier zitten het dwars. Precies. Als het geachieveerd is, moet het er bij de poort weer uitkomen. Want anders klutsen de trillingen tegen de... eh... Uh, ja. Dan ga ik maar weer eens. Ik laat een blikje grotsprits achter om te proeven. Meneer Bommel. Oh, dat is goed. En bedankt hoor. Zonder uw hulp zou ik zeker verdronken zijn. Laat jij me hier even uit, hoor, Poes. Door de poort. Hij is onder water gaan nadenken. Ja. Men ziet dat vaker. Zo'n onderdompeling is heel kalmerend voor de zenuwen. Hm. Dag, meneer Poes. Ziezo, het bloemkoortje staat op. Nu heb ik even tijd om naar mijn witte dop te zoeken ben ik me ernstig ongerust over de schade die het water zal hebben aangericht. Witte hoeden zijn zo besmettelijk, als ik me zo mag uitdrukken... dat is geen zoeken in dat trouwige water tussen al dat vuil. Maar bij hempel. dit moet mijn dophoed zijn. Het model is eruit en de rand is verknipt. Ach, het is zeer betreurenswaardig. Ik heb nog steeds mijn ontslag niet ingetrokken... maar ik zal open doen. Ach, bent u het. Ik heb er nog eens over gedacht met uw welnemen... maar ik wil hem toch liever niet houden, de goed. Dit is wel erg besmettelijk. En hij is ook wat teer, ziet u... Zo, teer, hè? En nu wil je hem zeker teruggeven? M maar dat hoofddeksel ziet eruit alsof er mee gemijld is. Er is een ongelukje mee gebeurd. Hij is een, uh, een beetje in het water gevallen. Zodat de rand weinig gescheurd is. En toen is er wat vuil opgekomen van heer Olivier's herinneringen. Maar ik vond hem werkelijk erg mooi. Uh, ach, het is allemaal zeer betreurenswaardig. Ik, ik, ik, ik, ik zal de schade betalen. Niet nodig. De hoed heeft dienst gedaan, zoals ik zie. En wat dienst doet, betaalt zichzelf. Hij is van pas gekomen, zoals ik al voelde. Mogen vrede en orde uw deel zijn. En nu hebt u zeker wel belangstelling voor de nieuwe almanak voor het volgend jaar. Elke dag een zonnige spreuk Handig voorzien van scheurhoekjes En een prettige kalender Daar kunt u mee de toekomst in Joost oh, Ik wist wel dat je me niet in de steek zou laten Het is goed dat je er bent hoor oh, Laat die meneer toch binnen Het is koud buiten En gooi dat mengeldier weg Mengeldier? Ja. Weg daarmee ja. Zo is het beter Welkom thuis Joost Laten we het verleden vergeten en de blikken in de toekomst slaan. Jawel, heer Olivier. Maar uw herinneringen dan met uw welnemen? Daar zal ik voorlopig niet meer aan werken, dat beloof ik je. Geen memoires voor een heer in de kracht van zijn leven. Dat geeft alleen maar ivoren torens die overlopen zodat men verdrinkt. Men glijdt erover uit en men blijft erin steken, bedoel ik eigenlijk. Uh, weg ermee. Tot uw dienst, Ja. Mag ik u dan nu aan tafel benodigen? Het is maar een eenvoudig maal. Bloemkool à la grisant, als u mij toestaat. En zo zaten ze dan even later aan de maaltijd. Een overvloed was het niet, want heer Olly had ook Terpentijn en de maaskramer uitgenodigd en daar was de bloemkool niet op berekend. Maar de stemming was uitstekend nu de schaduwen van het verleden waren opgetrokken. Tom Poes was blij dat zijn leugen waar was geweest, zodat hij nu een list genoemd kon worden. En Terpentijn was ingenomen met de augurken die Joost hem besuikerd had opgediend. Joost was in zijn schik omdat alles weer gewoon was. En heer Olly hield een kleine toespraak. Het is toch wonderlijk wat een heer allemaal kan wanneer hij zich in zijn verleden verdiept.